Voor de liberaal-democraten van vicepremier Klerk is het een nieuwe tegenslag... na de nederlaag bij de lokale verkiezingen die gisteren ook werden gehouden. Ze voeren al tientallen jaren campagne tegen het huidige kiesstelsel. Bij een nieuw systeem zouden stemmen op kleinere partijen niet verloren gaan... zodat die meer kans hebben om in het parlement te komen. Vicepremier Klerk zegt dat hij de nederlaag accepteert... maar noemt de uitslag een zware klap.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 Een aantal kleine veerponten is uit de vaart genomen en in sommige jachthavens kunnen zeilboten niet uitvaren. President Obama heeft de commando's die Bin Ladens huis binnenvielen en hem ombrachten persoonlijk bedankt. Hij gaf hun een hoge militaire onderscheiding. Obama deed dat tijdens een besloten bijeenkomst op een basis in de Amerikaanse staat Kentucky. Ook vicepresident Biden was erbij. In Maastricht is het nieuwe provinciebestuur van Limburg gepresenteerd. Het enige college waarin de PVV zit. De partij gaat er regeren met het CDA en de VVD. De drie partijen hebben onder meer afgesproken om de komende jaren fors te bezuinigen. In het akkoord staat niets over een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën... of een verbod op het dragen van hoofddoekjes in het provinciehuis. Twee speerpunten van de PVV. In Syrië zijn ook deze vrijdag weer tientallen doden gevallen bij confrontaties tussen ordentroepen en betogers. Tegenstanders van president Assad hadden opnieuw opgeroepen om na het vrijdaggebed de straat op te gaan. En in verschillende Syrische steden gaven mensen daar gehoor aan. De betogingen werden hardhandig neergeslagen. Volgens mensenrechtenactivisten kwamen alleen al in de stad Homs 16 betogers om, maar waren er ook slachtoffers in andere steden. De Syrische staatsmedia melden dat in Homstien politiemannen en militairen zijn gedood door wat zij gewapende terroristen noemen. Vanwege het geweld in Syrië stelt de Europese Unie sancties in tegen 13 topfunctionarissen van het regime. Hun tegoeden worden bevroren en ze kunnen niet meer naar de EU reizen. Eerder stelde Brussel al een wapen in Berg Ambergo in tegen Syrië. Tienduizenden Italianen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. In ruim 100 steden en dorpen had de grootste vakbond van het land betogingen georganiseerd. In Rome en Milaan waren de meeste demonstranten. Ze verwijten premier Berlusconi dat hij de economische crisis niet kan bedwingen. Vooral voor jongeren zou de regering te weinig doen. De jongerenwerkloosheid in Italië is bijna 30 procent. Behalve betogingen waren er vandaag stakingen in verschillende sectoren. Veel scholen en overheidsdiensten waren gesloten. En in verschillende Italiaanse steden was er een groot deel van de dag geen openbaar vervoer. De Saab-fabriek in Zweden gaat toch niet begin komende week weer draaien zoals werd verwacht. Het wordt later, omdat er nog steeds wordt overlegd met toeleveranciers. De productie bij Saab ligt al sinds begin vorige maand stil. Leveranciers weigerden te leveren wegens schulden van Saab. De autobouwer lijkt sinds deze week uit de problemen door een lening van een Fins investeringsfonds en door samenwerking met een Chinees bedrijf. De regering van Japan sluit uit voorzorg een kerncentrale bij de stad Hamaoka. De centrale ligt aan zee, op een breuklijn. Er wordt een dijk van zeker 12 meter hoog rond de installatie gebouwd tegen hoge vloedgolven. Als die klaar is, mag het complex weer open.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 Er is verkeersinformatie. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Urmond en Born... staat een, km, een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en knooppunt Kerensheide staat 3 kilometer... ook door wegwerkzaamheden. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen afrit Kastrikum en knooppunt Kooimeer... staat ook door wegwerkzaamheden, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 op volle toeren, lachen met de tros, de showbiz-quiz, ter land, ter zee en in de lucht, palingssoop. Zoals de Afro-slogan ooit al luidde... Een beetje No Rain van Blind Melon. Welkom bij het oog van 6 mei 2011. De dag waarop opnieuw tientallen doden vielen bij betogingen in Syrië. Wie heeft de langste adem? Het regime of de demonstranten? We bellen met een Nederlands journalist ter plekke. De PVV gaat dan toch eindelijk regeren in de Provinciale Staten van Limburg. We praten straks met Martijn van Helvert, voorzitter van de CDA-statenfractie in uh, Limburg. En met de Ferry Mingelen van Limburg, Jean van Hoof. Hij kreeg gitaarles van de duivel. Hij werd waarschijnlijk vergiftigd door de jaloerse echtgenoot van een minnares. En hij was volgens sommigen de beste gitarist van zijn tijd. Blueslegende Robert Johnson zou morgen 100 zijn geworden. Over de man en de mythe praat ik met zijn Drentse evenknie Daniel Lohus. En om 5 voor 12 hoort u oud Tros en afro-corrivea Ad Visser, Ron Brandsteder en Martin Gauss over de aller, allergrootste familie van Nederland. Maar eerst het nieuws van vrijdag 6 mei. Het is een vloek die het Westen zal achtervolgen. Osama Bin Laden is inderdaad dood. Met die mededeling heeft het terreurnetwerk Al-Qaeda... het laatste sprankje hoop dat sommigen nog hadden om zeep geholpen. En dus gezworen: Er is één Bin Laden dood, maar er zullen duizenden geboren worden. Er waren al foto's van president Obama in het Witte Huis... tijdens de actie tegen Bin Laden. Nu zijn er ook beelden vrijgegeven waarop te zien is... dat de president zijn team bedankt. Goed National Security Team. Dank wel. Ja, ik ben een job. <laughs> er wordt zelfs nog gelachen. Terwijl Obama vast zijn speech voorbereidt, belt vice-president Biden vast wat mensen op... om het goede nieuws te brengen. De reden waarom ik Yes. Them. Them. Het kan allemaal een stuk voordeliger, moet verzekeraar Mensis gedacht hebben. Daarom worden in rap tempo huisartspraktijken opgekocht. Samen met een belegger wil Mensis de dokter efficiënter laten werken. Dat is hard nodig. De rekeningen zullen om hoogvliegende mensen gaan torenhoge premies betalen... omdat we vergrijzen, ontgroenen en de kosten van de zorg enorm gaan oplopen. En niet bang zijn dat de verzekeraar, behalve ook de BV... de zeggenschap wil over uw gezondheid. Wij zitten niet in de spreekkamer tussen de huisarts en de patiënt. Daar bemoeien wij ons helemaal niet mee. Daar blijft de dokter zelf de baas. Maar de Landelijke Huisartsenvereniging weet het allemaal zo net nog niet... en vreest voor de onafhankelijkheid van de dokter. Nog een onconfessionele stap in Zorgland. Rotterdammers die hun kinderen slaan... moeten voortaan zelf hun biezen pakken. Een uithuisplaatsing, een, een, een huisverbod voor degene die het, de kindermishandeling pleegt. Dus een uithuisplaatsing voor de dader in plaats van het slachtoffer. Hulpverleners zien niets in het Rotterdamse plan. Het kan averechts werken. Moeder is vader kwijt, moeder is de hulp kwijt. Kinderen zijn hun vader kwijt, want soms wordt één kind mishandeld, niet eens allemaal. Dan blijft het gezin ja, ontwricht achter. Maanden heeft hij erop gewacht in een hotel en het heeft veel levens gekost... maar eh, vandaag is Alessandro Ouattara beëdigd als president van Ivoorkust. De de de de de de de Ouattara's voorganger Gbagbo erkende zijn verkiezingsnederlaag niet... maar is nu toch weg. Hij is vandaag voor het eerst verhoord door een aanklager... over zijn rol in de bloedige strijd om het presidentschap. Tot slot moeten we het nog even hebben over de prinsessenjurk. De verlovingsjurk van prinses Maxima wordt tentoongesteld. Omdat op 30 maart 2001 werd de verloving aangekondigd, had ze deze jurk aan. en Dit is dus het echte begin. Sindsdien is, hoort zij bij ons, zal ik maar zeggen. En de jurk van Kate Middleton is al volop nagemaakt in China. Dragen prinsessen eigenlijk altijd Jurken? Ik hoop dat ze ook een broek heeft. Een hele grote, waar ze lekker mee op in de banken. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. We gaan verder met de krant van morgen, gelezen en uh, geredigeerd door Martijn Nijhuis. Ja, ik zag onder andere een mooie kop in trouw over de samenwerking tussen de Tros en de Avro. Een gedegen huwelijk tussen kunst en kitsch. De AVRO dupt volgens de krant al een post met de eigen identiteit. De omroep zendt hardcore cultuurprogramma's uit... zoals Opium en het Prinsengrachtconcert. Maar er wordt ook gemikt op de massa met programma's als Op zoek naar Mary Poppins. De Afro kan dus al een poos niet kiezen tussen kunst en kies, is de conclusie. Waarschijnlijk gaat de Tros straks alle grote shows maken en de Afro alleen nog maar kunstprogramma's. De NCRV en de KRO dachten ook al over een verregaande samenwerking. En de VARA en BNN zouden al afsteven op een complete fusie. Die omroepen gaan nu waarschijnlijk haast maken met hun plannen... want als de AVRO en de TROS inderdaad fuseren... dan vormen die samen ineens de grootste publieke omroep. Je zou denken dat de Telegraaf blij is met de fusie. Die heeft het toch altijd over de geldverslindende publieke omroep. Toch staat er een vernietigend commentaar in de krant. Het samengaan heeft het karakter van een verstandshuwelijk, stelt de Telegraaf. Een verbond vanwege druk van buiten en niet uit liefde... Oké, okay, mooi dat er eindelijk eens wordt bezuinigd. Maar het is wel belachelijk dat er de trotsen en AVO meer geld en zendtijd eisen naar die fusie. En dat ze willen dat er geen nieuwe omroepen bijkomen, omdat ze zelf wel zorgen voor vernieuwing. Arrogant noemt de krant het: een publiek stelsel moet openstaan voor nieuwkomers. Of er nieuwe omroepen nodig zijn, wordt bepaald door de samenleving. En niet door een paar dik betaalde omroepbazen in de ivoren toren van Hilversum. In het AD gaat het over een man uit India, Ashish Hansotti. Hij is 8500 euro kwijtgeraakt. De man had per ongeluk zijn tas in de trein laten staan. Hansotti heeft een kwekerij, en was in Nederland, om hier bloemen te kopen. En kwekers hadden liever dat de buitenlander cash afrekenen... en daarom liep hij net zoveel geld rond. De man verloor de tas op Koningendag. En daarom was het nog vrij lastig om aangifte te doen bij de politie. Die had het daar veel te druk voor. Maar het ergste is, zijn tas, die toch wel door iemand gevonden moet zijn... is tot nu toe bij geen enkel politiebureau gebracht. Ansotti hoopt dat het geweten gaat opspelen van degene die zijn tas vond. Voor het geval de dief misschien nu naar de radio luistert... die 8500 euro is genoeg om twee maanden lang het salaris te betalen... van al zijn 70 werknemers in India... In de Volkskrant gaat het over zonne-energie. De overheid schrapte onlangs een subsidie op zonnepanelen voor particulieren. Bijna iedereen dacht toen dat dat het einde zou betekenen... voor de makers van die zonnepanelen. Maar wat blijkt? Zonder subsidie gaat het juist beter dan ooit. Want door het schrappen van de subsidieregeling... kwam veel creativiteit los, zegt een installateur van die panelen. Steeds meer bedrijven en mensen verenigen zich... zodat ze de panelen in het groot in kunnen kopen. En daardoor is het ineens wel rendabel geworden. Nou, Voor wie enthousiast is geworden naar dat jubelverhaal koop nou niet meteen van die panelen, bedenk eerst of u wel genoeg geduld voor hebt... want het duurt zeker 13 jaar voordat u de dingen hebt terugverdiend. Waarom zijn meisjes slecht in wiskunde? Een Duitse instituut heeft het uitgezocht, meldt het Nederlands Dagblad... en de uitkomst is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Meisjes zijn slechter in wiskunde dan jongens vanwege het stereotype beeld. Iedereen denkt al dat ze er slechter in zijn... en dat beïnvloedt het zelfvertrouwen van die meisjes... En daardoor presteren ze ook slechter bij wiskundige opgaven. Maar ja, wat doe je daar nou aan? Want de mensen die denken dat meisjes slechter zijn in wiskunde... die hebben dus gewoon gelijk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 I'm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 fooling Yourself, uitgevoerd door Happy Camper. En Happy Camper is een project van Job Roggeveen. En op het album zingen diverse zangers en zangeressen. Dit nummer werd gezongen door Leijne. In Syrië zijn vandaag opnieuw mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen het bewind van president al-Assad. En opnieuw vielen er tientallen doden. We praten met een Nederlandse journalist... die de afgelopen dagen in de Syrische hoofdstad Damascus was. En vanwege veiligheidsredenen noemen we even geen namen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het vandaag in Damascus? Dat klopt. Nee, hoe was het vandaag in Damascus? Ja, hoe was het vandaag in Damascus? Uh, nou ja, heel gespannen. Zoals iedere vrijdag in Damascus uh, is er bijna niemand op straat. De enige mensen die je ziet eigenlijk dat zijn uh, groepjes mannen. zijn groepjes mannen. Op iedere straathoek, bij iedere moskee, bij ieder gerechtsgebouw, bij ieder ministerie. Uh, vaak zijn die gewapend met stokken of met geweren. En. Uh, die zijn om te voorkomen dat uh, activisten de straat op gaan. Ik heb een aantal demonstraties gezien. Twee stuks in Damascus. En uh, na het middaggebed kwamen we in Midan, een historische wijk in het centrum van de stad. We kwamen uit de moskee enkele honderden jongeren. die uh, leus tegen het regime riepen. En al heel snel kwamen we daar uh, van naar massale overmachten aan veiligheidsdiensten af. die met, uh, met grof geweld, met draaggas en met uh, wapenstokken. die, uh, die jongeren te lijf gingen. Maar en ik, heb hier, uh... ik heb gezien hoe ze één jongen. Ga Wij krijgen hier berichten over tientallen doden. Uh, heb jij daar iets van meegekregen? Nee, in de macht zelf, zelf. Ik ben geweest, daar heb ik geen, uh, geen schoten gezien of gehoord. Uh, ik heb wel begrepen van, uh, van het startje die ik heb in Syrië... dat er uh, onder andere in Homs volgens die mensen... Uh, met, uh, met zware machinegeweer vanaf tanks is geopend. Dat daarbij in ieder geval 16 mensen zijn doodgeschoten. En ook in andere plaatsen zijn mensen dood gegaan... Uh, toen uh, ik een paar uur geleden nog contact had met de mensen uh, in Syrië... waren ze nog bezig 57 namen te verifiëren van mogelijke slachtoffers. Kun je daar werken als journalist? Kun je nog uh, vrijheid met mensen spreken? Nee, maar dan kun je Syrië nooit vrijheid met mensen spreken. Syrië is echt een lijst wat dat betreft. Uh, mensen die, uh, die het zijn, die zullen dat nagenoeg nooit uh, toegeven... Tenzij je mensen goed kent of in uitzonderlijke situaties... En mensen die voor de overheid zijn, die, uh, die steken het niet om ons toe ontvangen. Dus het is heel moeilijk om, uh, om een soort viertuiging te houden. En nu is iedereen zo verschrikkelijk bang dat je over de telefoon niet zo kan bespreken. En mensen ontmoet moet het heel geniepig. Dus het wordt, uh, de mogelijkheden worden heel beperkt om, uh, ah, je kunt wel nog steeds, uh, ik heb een aantal goede contacten gedaan omdat ik er veel gewerkt heb. En dat zelfs wel staat om te werken. Maar als je daar nu komt, uh, uh, zomaar voor het eerst dan denk ik dat het uh, ja, nauwelijks mogelijk is. Het is dus heel moeilijk. Het is een uh, hardnekkige strijd. De, de vraag is nu wie er langste adem heeft: uh, het regime of de demonstranten. Wat is jouw inschatting? Nou ja, de demonstraties zijn nu zo'n zeven weken bezig. En uh, ze zijn er niet in geslaagd om, om het momentum te krijgen dat er in, in Egypte en, en, en ook in Libië aanwezig was. De afgelopen week is de overheid zeer en heel gewelddadig gaan optreden in het begin. Uh, twee weken geleden, vandaag twee weken geleden, vielen we minstens honderd doden op één dag. Zijn bezig met tanks of stedelijke potten schieten. Mensen worden massaal gearresteerd en gemarteld. Dus ik zie niet zo goed in dat die, die protesten tot nu toe geen momentum hebben, krijgen, hebben kunnen krijgen. Hoe ze dat dan nu wel gaan krijgen. Want de repressie is veel harder. En uh, ja, uh, ik, uh, ik zie het niet heel erg, uh, heel erg veel groter worden. Nee, in Egypte uh, was het keerpunt dat het leger niet hardnekkig uh, of hardhandig wilde ingrijpen. Dat het leger uiteindelijk de kant van de, van de opstand koos. Waarom gebeurt dat in Syrië niet? Omdat het leger dan een heel andere rol heeft. In, in Egypte was inderdaad het leger aanvankelijk betrouw, En later uh, voorzichtig aan de kant van, van de demonstranten toen ze eigen geld kozen. In Syrië heeft uh, de, de, de regerende familie, de Assad-familie, gewoon een ijzeren greep op de veiligheidsdiensten, het leger, hun uh, eigen milities. En alles staat of valt bij die president, de Assad. Als die valt, dan uh, gaan alle legercommandanten ook voor de bel. Dat is niet van elkaar te zien. Ze hebben daar gewoon een complete controle over het hele overheidsapparaat. We kunnen daar eindeloos uit putten, Zoals ik vandaag ook zag, om, om gewoon honderdduizenden ineens straat op te sturen. En dat is het grote verschil met Egypte, waar, uh, waar het leger eigenlijk niet uitmaakt. Heb je jezelf onveilig gevoeld? Ja, ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Um, maar ik, uh, ik, ik denk dat het risico voor mij vooral arrestatie uh, is. En uh, ik probeer natuurlijk niet in de. In de baan van, van een gerechter gaat staan. Ik probeer gewoon op te passen en uh, wel dichtbij genoeg te zijn om dingen te zien, maar ver weg genoeg om uh, een beetje veilig te zijn. Maar het is wel gevaarlijk. Ja, het is veilig om thuis te blijven. Dank voor dit verslag. Ja, graag gedaan. Sigas, ever a morning, she puts up, barigan, a this I'm a police officer, you see, there's a common in chief. The police officer, body gun, body gun, that's a mama police officer, you see, there's a common in chief. The Tickle, my bag, what is it? Kunje, umankul aga baleka, umankul useseleje, umankul baleka, baleka, ba. What is it? Kunje, umankul aga baleka, umankul useseleje, umankul baleka, baleka, De cool crooners of Bulawayo uit Zimbabwe. Het nummer heet Ivan en Kulu. Voor het eerst gaat de PVV dan echt besturen. In de provincie Limburg, samen met de VVD en het CDA. Hoe zal dat uitpakken? Martijn van Helvert, goedenavond. goedenavond. Welkom in de studio, fractievoorzitter van het CDA, al daar. En aan de telefoon, uh, politiek redacteur van de Limburgse Omroep L1, Jean van Half, de verrie Mingelen van Limburg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja de, de primeur is voor Limburg. Is dat bijzonder? Bijzonder, misschien niet zo verwonderlijk, want de PVV is natuurlijk de grootste partij geworden in Limburg bij de Statenverkiezingen. En kon dus het nemen. en dan was ook de politieke wil, zowel bij CDA als bij VVD in Limburg, om ja, tot een akkoord te komen met de PVV. Martijn van Helvoort, ja. was het uh, lang en moeizaam onderhandelen of viel er eigenlijk wel goed te praten met die PVV? Nou, we konden heel goed praten. Ik moest natuurlijk wel uitkijken wat ik zei. Want onderhandelaar onder hondelaar Cor Bosman heeft een zwarte band bij judo. Maar voor de rest was het heel goed omhandelen. Nee, we hebben in op hele serieuze en kritische toon met elkaar wel gesproken. Uh, maar ik moet wel zeggen dat je daardoor wel een heel goed akkoord hebt gekregen. En waar we ons allemaal ook in kunnen herkennen. Alle Limburgers, CDA'ers, maar ook mensen van de PVV en de VVD. Wat waren de moeilijke punten in deze onderhandeling? Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen dat er overal uh, heel sterk onderhandeld is op basis van inhoud. Ik denk ook dat het uh, komt dat het voor ons allemaal nieuw was. Uh, alle onderhandels waren eigenlijk vrij nieuw in het provinciewereldje. En uh, op die manier was het ook een beetje aftasten. En uh, we hebben per uh, inhoudelijk hoofdstuk hebben wij heel kritisch naar alle stukken gekeken. Maar uh, een, een bouwverbod voor moskeeën en een hoofddoekjesverbod in het provinciehuis, dat lijken mij moeilijke onderhandelingspunten. Ja, daar hebben we eigenlijk ook niet over onderhandeld. Dat was eigenlijk uh, voordat de omhandeling al starten al uh, ver afgerond. Omdat ik voor de verkiezing al heb gezegd van uh, nou dingen waar we of niet over gaan of wat niet mag van de grondwet. Dat doen we dus ook gewoon niet. Dus daar hebben we ook niet over hoeven te spreken. En da daar legde de PVV zich ook wel bij neer? Nou, kijk, de PVV was de grootste partij. Wij hebben gezegd, als CDA, uh, wij bepalen dus niet uh, wie, die, uh, wie in die coalitie gaat zitten. Op het moment dat de PVV ons uitnodigde om aan tafel aan te schuiven, ja, wisten zij dat over dat soort dingen natuurlijk niet te praten was. Jean van Hoof, waren er uh, twistpunten in deze onderhandeling? Uh, nou, uh, er is eigenlijk. Er moment geweest vorige week dat het even misdreigde te lopen. En dat ging met name om het aantal gedeputeerden wat er moest komen. Er was in principe afsvang gemaakt dat het er drie zouden worden. Maar het CDA wilde er toen toch weer eh, vijf. Nou ja, daar is een hele hoop gehakketak over geweest. Er was de sfeer op een gegeven moment ook heel slecht tussen de partijen. Die was daarvoor eigenlijk heel goed. Zoals Van der helft ook al zei. Er werd goed onderhandeld het was eigenlijk wachten op een akkoord. Maar dat leek toch even een kink in de kabel eh te brengen. Alleen maar heeft er weekend uh, ja, over nagedacht, overleg ook gehad, uh, denk ik zeker vanuit de PVV met, uh, met Wilders, met de landelijke tof van, van de PVV. Aan maandag is maar toen uh, alsnog tot een uh, compromis uh, gekomen. Wat aangeeft dat de PVV echt heel graag mee wil regeren in Limburg. Dat is wel een rode lijn in al die uh, weken geweest na de verkiezingen. Martijn van Helvert, uh, ja, het CDA in Den Haag uh, kreeg, het, uh, kreeg het zwaar met de achterban. Uh, die werden uitgemaakt voor uh, plusklevers. Bent u al uitgemaakt voor plusklever? Nee, ik helemaal niet. Want ik heb voor de verkiezingen gezegd, nou of wij wel of niet in een coalitie komen. Ik eh, zal niet op het plus plaatsnemen. Ik blijf in de volksvertegenwoordiging. Zodat u van dat verwijt alvast af was. Ja, ik wilde wel heel duidelijk zeggen dat ik eh, me als volksvertegenwoordiger verkiesbaar eh, stelde en dat ik dat ook zou blijven. En ik vind het ook goed dat de politiek leider eh, nu in Limburg eens een keer in die eh, fractie zit. Eh, om heel duidelijk eh, aan te geven dat CDA een volkspartij is. En om daar die punten van ons ook duidelijk naar voren te brengen. Heeft u andere verwijten naar uw hoofd gekregen? Nee, verwijten kan ik eigenlijk uh, niet zeggen. Nee. Helemaal niets, want in Den Haag uh, landelijke bijeenkomsten, congres. De emoties li liepen hoog op. Mensen die zeiden hun lidmaatschap op. En in Limburg uh, ja. is het van een leie dakje gegaan. Nou, van een leie dakje. Uh, om het principe dat het de PVV is, uh, moet ik eerlijk zeggen, valt dat wel mee. Want ik heb inmiddels twee ledenvergaderingen tijdens die onderhandelingen achter de rug. Daar heb ik ook gezegd dat wij bezig waren. En er is niemand opgestaan van, hé hey, Van Helvert, uh, dat is niet de bedoeling stop. Maar want je, doet, want je spreekt met de PVV. Uh, wat je wel ziet is dat ze in Limburg heel kritisch zijn op die inhoud. Hè. Al die punten uit het programma moeten natuurlijk ook in een politieke rol spelen. Dat de, de PVV als partij uh, gaat regeren, dat is voor de Limburger uh, niet zozeer een kwestie. Nou goed, iedereen maakt er in zijn eigen afweging. Uh, woensdag heb ik ledenvergadering speciaal over het programma. Er zullen ook zeker kritische geluiden komen. Ik, ik, ik hoop het tenminste, want er moet ook een goede discussie plaatsvinden. Uh, maar het is niet zo dat mensen de PVV bijvoorbeeld afschrijven omdat het de PVV is. Jean van Hoofd, uh, in Den Haag is uh, um, de PVV geen coalitiepartner, maar een gedoogpartner. Dus, dus die zit niet feitelijk in de regering, maar dat is hier wel anders. Ja, hier gaan ze echt meebesturen En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat op provinciaal niveau een aantal uh, punten... Niet spelen die natuurlijk wel mogelijk spelen. Uh, kijk, uh, de provincie gaat niet over integratiebeleid. Of gaat niet over uh, Turkije wel of niet uh, in de EU. Om als een aantal uh, zaken te noemen. Uh, en die dingen van Helvet zijn al een beetje... Uh, waar uh, de PVV zich ja, in iedere provincie mee wat profileerde. Van dat moskeeverbod -uh, uh, en dat soort zaken. Dat hebben ze heel snel uh, ingeslikt. U dus dan, ziet u dan alsnog... Pijnpunten als als die, die grote kwesties niet zo spelen op provinciaal niveau? Wat zeg je, sorry? Ziet u dan alsnog pijnpunten waar ze waar ze ruzie over kunnen krijgen? Nou ja, als je kijkt puur naar het akkoord, uh, zijn er een aantal uh, provinciale dossiers waar men eigenlijk uh, de dus zaak een beetje in het, uh, in het midden laat. Uh, het gaat bijvoorbeeld om de ambitie om van Maastricht culturele hoofdstad 2018 te maken. Dat laat men een beetje in het midden wat men daar nou uh, uh, mee wil. Uh, wat er met bijvoorbeeld uh, Maastricht Aachen Airport moet gebeuren, het vliegveld bij Beek... Dat is ook wat onduidelijk. Men zegt, we willen het vliegtuig wel steunen. Maar het vorige provinciebestuur stelde voor... om de infrastructuur van het vliegveld weer over te nemen. Uh, ja, dat uh, wordt ook in het uh, akkoord in de middel. Ja, Martijn, Martijn van Helvert ja. kijkt heel bedenkelijk hier in de studio in Hilversum. Ja. Uh, is dat zo? Zijn bepaalde kwesties om zeld? Nee, reden? zeker. Als het gaat om de culturele hoofdstad... vind ik juist dat we daar wat heel moois en concreets hebben geschreven. Dat is dat wij gaan voor die uh, culturele hoofdstad. Maar wat dat wij wel hebben gezegd... wij zetten niet nou een trein in de gang je niet meer kunt stoppen als je het niet meer wil. Dus we bouwen wel een go- of no-go-moment in. Nou, dat vind ik een hele redelijke afspraak. Kortom, over alles is gepraat en alles is uh, terechtgekomen in het akkoord... en er zijn geen uh, kwesties buiten het akkoord gebleven? Uh, nee, ja, volgens mij uh, hebben wij de dingen die wij in ieder geval wilden inbrengen... goed in kunnen brengen. Dat heeft de PVV en de VVD ook kunnen doen. Er was al een, een meningsverschil, namelijk over de dienstauto's. Ja. Want uh, de PVV is tegen dienstauto's. Het CDA ja. is voor dienstauto's. Hoe hebben jullie dat opgelost? Nou, dat hebben wij uh, opgelost door te zeggen... dat onze mensen die met veld in sturen voor Limburg... ook goed gefaciliteerd moeten worden. Uh, ik ken de agenda's van de zittende gedeputeerden. Die zijn van 6 uur s morgens tot elf uur s'avonds. En die moeten gewoon werken in die auto en niet zitten te sturen. En die moeten kunnen bellen in die auto. En die moeten niet op het verkeer hoeven te letten. Uh, goed, dat is een keuze. De PVV wil dat niet. En daar hebben we ze vrij in En de PVV heeft ervoor gekozen... Kortom, ge het compromis is nu dat de PVV niet in een dienstauto rijdt en het CDA wel. En de VVD ook. Nou, dan hebben ze zichzelf een beetje mee. Maar dat is een mooi principe. Nou, of ze zichzelf hebben, weet ik niet. Dit is in ieder geval de afspraak. Um, zou ik kunnen zeggen dat, dat Den Haag de weg heeft bereid voor jullie daar in Limburg? Dat het makkelijker is om met de PVV samen te werken uh, omdat Den Haag toch ook al met ze samenwerkt? Uh, nou, dat weet ik niet. Kijk, er is natuurlijk ook wel een verschil. Kijk, in Den Haag, die gaan ook over de grondwet. De Tweede Kamer gaat over de grondwet. Uh, dat is in Limburg anders. In Limburg kunnen wij die grondwet niet veranderen. Dus daar kun je wel van alles van tevoren vinden. En dat mag ook. Standpunt hoef je niet te verlaten. Maar we moeten wel met z'n allen accepteren... of tevoren of tegen dat je dingen niet kunt veranderen... Vanuit, de vanuit het provinciehuis in Limburg. En dat is in Den Haag natuurlijk anders. Dus ik kan me voorstellen dat daarvoor een andere constructie is gekozen. Nou heeft het CDA uh, landelijk, maar ook in Limburg, uh, uh, stemmen verloren aan uh, de PVV. Ja. Hoe ga je die terugwinnen als, uh, als je toch uh, samen in één coalitie zit met die PVV? Hoe gaat het CDA zich weer onderscheiden? Ja, het is denk ik vooral dat we die punten die wij inbrengen... dus ook goed moeten doen. We hebben heel duidelijk voor de verkiezingen gezegd... die menselijke maat moet terug. Niet alleen even over economie, niet alleen over hypotheekrente niet alleen over stenen. En daarin onderscheidt u zich van de PVV met die menselijke maat? Daarin, dat is punt 1. Daarin onderscheiden we ons, maar wel met de goede combinatie... dat op natuur, ruimte en dat soort zaken ook wordt geïnvesteerd. Een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld de railagenda in Limburg. Het is wel even een provinciaal thema, maar u vraagt ernaar... Agenda... Ik vroeg helemaal niet naar de railagenda... Van u vroeg waarbij ons op zouden omschrijden. Dat is de agenda. Nou, en De agenda in Limburg wil zeggen dat wij goede, en dat is ook een taak van die provincie om die concessie neer te leggen, goede aansluiting op de hoge snelheidslijnen in Aken, Leuk en uh, Düsseldorf. En uh, intern ook verbetering van het openbaar vervoer. Dat zijn gewoon harde punten die we hebben geëist en waar we ook miljoenen voor zijn gereserveerd. Ja, dan uh, Jean van Hoofd als uh, Ferry Mingelen van Limburg. Een ja. voorspelling voor de komende periode, alstublieft. Uh, of het een stabiele coalitie wordt, uh, bedoelt u? Ja, bijvoorbeeld, goede vraag. Uh, <laughs> nou ja, dat zal moeten uitwijzen. Uh, het zal er ook van afhangen hoe de twee uh, PVV-gedeputeerden het doen. Want het zijn natuurlijk toch mensen met uh, niet al te veel politieke ervaring. Een van de twee zit wel vijf jaar al in de gemeenteraad in Brunsum. Maar goed, uh, geen ervaring op provinciaal niveau. Hoe zullen zij het in de praktijk doen? Hebben zij uh, ja, inderdaad de capaciteit om uh, uh, daar wat van te maken als gedeputeerden? Dat zal dat de komende jaren, uh, of de komende jaren in ieder geval, denk ik, wel al duidelijk worden. En dat zal natuurlijk ook wel de stabiliteit van de, van de coalitie bepalen. De, plus dat er natuurlijk een aantal knopen moeten worden doorgehaakt, ...toch nog in een aantal uh, dossiers. Ja, en of het het CDA bovenop uh, helpt, ik denk, de Limburg... ...dat zal vooral, denk ik, toch afhangen van... Uh, landelijke beleid uh, van, van de partij. Want uh, ja, het CDA heeft natuurlijk niet uh, heel uh, zo fors verloren in Limburg. Omdat ze nou precies in Limburg zo slecht uh, nee, dat geen, uh, nee, dat was Jean geen provinciale kwestie. Jean van Hoofd, kwestie. hartelijk dank. En Martijn van Helvert van het CDA Limburg, ook hartelijk dank. Goedenavond. Daniel Lohus nu aan de lijn. Goedenavond. Goedendag. We gaan het hebben over Robert Johnson. Ja, heel kort, wie was hij? Robert Johnson uh, <coughs> wordt gezien als de grootste... Blues, zanger, componist van uh, alle tijden eigenlijk. En hij was een man begin uh, vorige eeuw uit Mississippi. En uh, die, heeft, uh, ja, die heeft hele goede blues-songs geschreven die nog steeds gelden als de standaard. En, en, en naast, ja. naast dat, het, dat, dat het mooie muziek was, uh, is hij natuurlijk net zo bekend vanwege alle verhalen die er over hem de ronde doen. Ja, er zijn in, in, in de zwarte uh, Ever-American cultuur zijn er uh, van die, van die uh, verhalen dat je je ziel kunt verkopen aan de duivel. En dat heeft hij dan gedaan, zegt men. En zingt hij zelf trouwens ook. En dat is in die blueswereld een heel, heel bekend verhaal. En uh, hij, hij schijnt ergens op een straathoek gespeeld te hebben. Zo van, nou ja, het was niet, uh, niet echt helemaal... Tof, zeg maar. En toen is hij ooit een jaar weggegaan. En toen kwam hij terug. En toen kon hij in één keer spelen als, als de duivel, zeiden ze. En uh, dat kwam omdat hij op een crossroads, op een kruispunt, ergens in die Mississippi Delta zijn, zijn ziel had verkracht aan de duivel. En uh, dan, dan kreeg hij dat talent om dat te doen. Maar dan moest hij wel betalen met zijn leven. Want hij is later vergiftigd uh, door een jaloerse man. Omdat hij als muzikant natuurlijk best wel goed lag bij de vrouwlui. Laten we eens luisteren naar het uh, nummer dat hij schreef... over die ontmoeting op het kruispunt, The Crossroad Blues uit 1936. De Crossroad Blues 1936. Waarom werkt dit altijd zo bezwerend? Omdat het het is. Het is niet zomaar een verhaaltje. Het is, dat is, dat is met het, ja, wij zijn snel geneigd om te denken: van ja, dat is allemaal onzin en zo. Met die Crossroads en een beetje hekserij en zo. Maar die mensen geloven daar zelf in. Ik heb, ik heb er ook andere voorbeelden van meegemaakt in die wereld. Die hebben allerlei dat soort dingetjes. En, en als je er zelf in gelooft, dan is het ook zo. En, dus Johnson die speelt hier ook alsof de duivel hem op de hielen zit. En hij weet donders goed dat hij aan de beurde is straks. Want hij kan te gek speelden. Maar hij weet donders goed dat er een dag komt dat, dat de duivel weer met diezelfde zwarte auto langskomt. Van hé uh, hey vogel, uh, ik krijg nog wat van je. Namelijk uh, <laughs> je leven, ja, je ziel en zo, weet je wel. Dus uh, daarom is, hij gelooft het zelf. Dat weet ik zeker. Dat is, dat is met die blauwe. Je hebt zelf ooit op dat kruispunt gestaan. Mm -hmm. Clarksdale, Mississippi is het, hè? Ja, kijk, ze weten niet eens welk kruispunt. Het is, je hebt een aantal kruispunten ik heb ooit in... gezocht en het, het sterft daar van de, van de kruispunten, ja, viel mij ja, op. Ja, het is gewoon lange landwegen uh, die doorkruist worden. Dus dan heb je dat. En er is ook een spoorlijn die kruist. Daar ben ik ook geweest bij de dark. Hoe noem het ook weer? Twee treinen kwamen elkaar daartegen. Bij dat de dark Cross the Southern, of zoiets. Die kwamen daar elkaar tegen. En dat wordt ook gezien als een crossroads. Maar wij zijn op zoek gegaan, ooit eens een keer in die delta... op zoek naar die crossroads. Je hebt die grote, waar Highway 61... Uh, ook de belangrijke Bluesweg... die kruist daar een andere highway. Dat is hem dan zogenaamd. Maar ik meen de echte te gevonden te hebben ergens. Er was bij een heel, heel creepy uh, kerkhof... Midden, midden op het platteland in die hitte. En dat was maf, jongen. We kwamen daar en er stond... we strappen uit Mississippi Delta. Dus het is er bijna 40 graden. En, en uh, niemand... En opeens ik hoor, een grasmachine staat daar, een hele dunne man met een witte blouse aan en een tuinbroek. Die is het gras aan het maaien op dat kerkhof. En er was geen, geen, geen auto te zien waar die mee was gekomen met die gras. Er was geen schuurtje te zien. Die man was daar aan het gras Het sloeg helemaal nergens op. En het werd zo creepy. En ik wist zeker van, dit is hem geweest, die crossroads. Maar ja, dat was misschien slechts mijn uh, op hol geslagen fantasie op dat moment. Maar het is een rare wereld. De, de blouse is een rare wereld, dat zou je wel kunnen mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. Is dat, het is is dat niet... een wereld die jou aantrekt of ook een wereld die jou afstoot? Allebei. Dat is, dat is, daar zeg je het nou precies goed. Ik heb, het allebei. ik heb ook een ontzettende hekel aan blues, omdat het, het kleeft aan je en bloes je, de, maar als ik, dan, ik heb net een periode achter de rug dat ik weer Robert Johnson aan het bestuderen ben, al, al als songwriter, maar ook als gitarist. En dan heb ik af en toe van die, je kunt het niet altijd doen. Maar af en toe, dan komt dat weer vanzelf naar boven. En dan ga ik weer studeren. En dan ga ik tegenwoordig met YouTube kun je te gek kijken hoe uh, Clapton dat doet, bijvoorbeeld. Die er ook ontzettend ver mee is. Laten we luisteren dat, naar, te... naar, naar, naar een aantal artiesten die allemaal beïnvloed zijn door Robert Johnson. Mm -hmm. in my hand And I said, hello, Satan I believe it's time de Rolling Stones, Eric Clapton, de Red Hot Chili Peppers. ja Daniel Lewis, die zei, uh, het stoot me ook af, de blues. Mm -hmm. en, en soms trekt het je weer aan. Wat, wat is het precies maar, dat je afstoot? Het stoot me af dat, dat het uh, gevaarlijke muziek is. Het, is. het is een gevaarlijke wereld. Het is niet pluis. Uh, uh, er wordt ook ontzettend veel slechte blues gemaakt in de wereld. Uh, dat stoot me ook af. Uh, hoe het er met blues omgegaan wordt. En ook hoe sommige mensen... Alleen maar de blues aanbidden en alleen maar naar blues willen luisteren. En, en dat stoot mij ook een beetje af, maar de liefde ervoor is, is, is, is er ook altijd. En het is gewoon hoe dat gaat in het leven. En dat heb je vast zelf ook wel. Dat, soms heb je een beetje een duistere kant die je, die je af en toe even laat vieren of zo, weet je wel. En dan soms dan ga je weer juist alleen maar hele goede dingen doen. Dat is met muziek net zo. Blues is wat dat betreft heel, uh, een heel. een de duistere zijde van, van, van de muziek. Het is ook muziek die altijd. Uh, uh... Aan de zelfkant hangt. Nou, dat, dat gold natuurlijk heel erg voor Robert Johnson. Maar je hebt zelf een plaat opgenomen in Louisiana alweer een, een mm -hmm. poos geleden. Met, met lokale muzikanten samengewerkt. Mm -hmm. Merkte je dan ook dat het, dat het zich toch wel aan, aan de duistere zijde bevond? Zo, echt wel. Ik heb daar dingen gezien. Ik, heb, uh, ik ben er aan het opschrijven nu. Ik ben er een boek over aan het schrijven. Dat heet uh, Afscheid van de Blues. Maar ik heb daar dingen meegemaakt, dingen gezien. Gewoon, je wordt vrienden met die gozers. En, en die lui, die leven in zo'n harde wereld. Het is allemaal doop. Het is allemaal drank. Het gaat allemaal mis. Het is, het is, het, is, het is verschrikkelijk. Maar aan de andere kant ook helemaal te gek. Want het is elke avond, is het feest een tafel vol met rivierkreefjes. Die ze zo uit getrokken hebben. Die, die ga je dan, die zijn gekookt in een soort ketenkrui. Die ga je dan pellen koud bier erbij. En wordt gebloot. En wordt muziek gemaakt. Dat ook. Maar de volgende dagen, wat hebben we iemand afgepakt? Uh, is er weer iemand verdwenen met geld van die en die? Het is, Misschien kwam ik ook wel net, net bij Volk terecht, misschien dat die wat te heel erg hadden. Maar het was, uh, nee, het was, nee, het was een hele mooie ervaring, maar ook uh, heel heavy. En, en daarom weet ik ook dat het geen kinderspel is, dat blues. En, en, en wat al, Dylan zingt ook mooi over die Highway 61. Van, The Devil ja. is by Highway 61, zingt hij Ja, zo is het maar net. Ja, ja ik geloof wel, dit, wat ik zeg, of, ik geloof helemaal niet in, in, in God en in de, in de duivel, maar... Als die mensen het zelf geloven, dan is het zo. Dat is met geloof zo. En dat is, dat is daar heel sterk zo. Ja. En, je me, en je zult me uit die Mississippi Delta komen en zeggen... Jeetje, Mina, dan gaat het al niet zo goed hoor. Nee, armoede. Dan, nee. zo zeg. Hoe is, met, nee. hoe, hoe is het geëindigd met Robert Johnson? Want daar gaan verschillende verhalen over de ronde. De duivel heeft hem inderdaad uh, te pakken gekregen. Hij werd vergiftigd. Hoe zat ja. dat precies? Nou ja, goed. Ik, uh, hij is... Uh, ja, dat heb je hè? met muzikanten. Dat, vrouw, sommige vrouwen vinden dat heel interessant. En, en, en Robert Johnson heeft dat natuurlijk ook uh, bij de hand gehad. Uh, dat een vrouw hem interessant vond en hij die vrouw ook wel. En, en, en daar was een jaloerse man. En die heb ik gehoord van een oudere vrouw die mij dat vertelde. Um, die man die heeft hem vergiftigd. Die heeft, uh, zij dronken in die tijd malt het melk. Dat is een melk met, met, met booster erdoor. En dat is ook vergift doorgekomen. En toen is hij doodgegaan. En uh, in het ziekenhuis later dan, geloof ik. Uh, daar zijn nog mensen van in het leven die dat weten. Ik heb een, een vrouw gesproken. En toen komt, dan komt de vraag, waar ligt die begraven? Er zijn drie graven, net zoals er duizend crossroads zijn. Zijn Er drie graven. Ik ben ze alle drie verschillende malen bij langs geweest de laatste jaren. Ik meen dan ook weer te weten welke die ene is. Dat doe ik op gevoel, dat voelt dan zo. Maar je hebt er ook een, daar hebben bijvoorbeeld de Black Crows, die hebben daar uh, een steen gelegd van, hey, uh, Robert Johnson is onze man, weet je wel. En je hebt er een die is... Redelijk commercieel. En je hebt er eentje die is bij een kerkje, Wide Science Church. Uh, fantastisch. En dat groeit precies. Drie een boom als... graven maar liefst. Ja. Laten we eens luisteren naar uh, uh, jouw eigen muziek. Deur in tot aan die streep. De ronde van het leven. Giet nou en dan zwor Ting de berg. Klaar. Maar volgens de kneet zaten hem hier in de kneep. Je moet gewoon de tot aan de streep. Afstappen kan niet, de wet ried geen Soms gooi je zo'n saris, en soms loop je veel. Kun je echt niet meer verder, neem een Stiep. Ligt wel in verwacht, maar ergens liggen en Petrus vlaagt aan Ik ging er nou leven, wat ik begreep je moeder gewoon. Daniel Loos, doorrijden tot aan de streep. Daniel Loos. Crossroads, doorrijden tot aan de streep. Dat, dat lijkt wel een soort verwantschap. Ja, ja dit, deze tekst. Ik zat erover na te denken. Is, is eigenlijk helemaal niet blues. Dit is een, ik zat ooit eens. Uh, in een uh, volgwaren bij de Tour de France. Ja, dan kwam de maf verhaal, hoor. Maar ik zat naast... <laughs> ik zat naast Kneterman. En, en, en Kneterman die vertelde mij iets over een collega. Die collega was altijd zo'n deprie. En toen zei Kneteman tegen mij van... Ja, ik begrijp het niet. Uh, want, uh, ja, het leven is toch net iets met fietsen. Je moet gewoon doorrijden tot in die streep. En, en toen zei ik meteen... Meneer Kneteman, mag ik daar een lied over maken? En, en toen was ik die zomer weer in Mississippi en ik zag al die mensen daar... En, toen, dacht, toen maakte zich die rare mengeling van deze Delta Blues... met, met uh, het, het uh, motto van uh, Kneed, eigenlijk. Tegenwoordig zijn het in Nederland allemaal uh, rotondes. He heeft die plaag uh, de Mississippi ook al bereikt? <laughs> ja, precies. Dat dacht ik ook. Want ik heb namelijk bij ons in de buurt ook een... Crossroads, waar ik op mijn 17e naartoe ging, ging met mijn mondharmonica... Monica. Om daar zo goed te spelen dat de duivel zou komen. Weet je wel, bij wijze van spreken. Kijken of het waar was. Verdomd dat er ook nog een zwarte auto uh, langskwam. Ook nog. Um, maar goed, uh, daar zal ik verder niks over vertellen. Maar um, ja, het is, het, is, het is wel zo. Tegenwoordig is dat kruispunt een rotonde geworden. Dat, is, dat heb ik wel eens eerder gezegd. Het is, een, een kruispunt is veel mooier. Dan moet je kiezen recht af. Linksaf, rechtdoor of terug, weet je wel. In daar kun je met rondjes blijven draaien, weet je wel. Ah ja, nee, zou ik nog een rechtsaf, nou, ik neem nog mijn rondje, weet je wel. In een kruispunt is het wat dat betreft veel mooier. Maar het is toch ook wel mooi dat je je hele leven rondjes kan blijven rijden als je dat zou willen? Ja, maar dan uh, zie je ja, wel Ja, het duurt veel wel een zelder. beetje lang. Daniel <laughs> hartelijk dank. Ja, u ook bedankt. Mooi. Het is vijf voor twaalf. Groot Omroepnieuws vandaag. De Afro en de Tros gaan fuseren. Tom Brandsteder, groot geworden bij de Tros met de honeymoon quiz en de showbiz quiz. Goedenavond. Goedenavond. Een uh, verbazingwekkende ontwikkeling? Nou, ik was wel uh, enorm verrast. Ik, uh, ik heb vooropgesteld dat ik uh, aan het front zit, dus altijd bij uh, de programma's en de presentatie. Dus ik weet van uh, omroeppolitiek weet ik niet zo gek veel af, maar je hoort wel eens wat. En ik had meer voor mogelijk gehouden dat Max met de Tros in zee zou gaan. Geen angst voor de, de Tros-familie, dat de Tros-identiteit een beetje verloren gaat? Nee, ik bedoel, uh, ik bedoel je moet er toch een beetje slagvaardig zijn en de, de wereld verandert. En ik denk dat degenen die, uh, die daar snel op reageren, en dat kan je wel van ze zeggen, ze zijn slagvaardig. En ze zijn uh, baanbrekend op dit gebied, op dit moment. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een goede zaak is en ik, dat we vasthouden aan oude... ...dogma's en oude identiteiten. Ik geloof niet dat het nu de tijd is om dat te, te, te blijven doen. En ja, je hebt te maken met allemaal kampen. Ik, ik woon in een dorpje. Daar hebben ze geloof ik veertig jaar over gedaan... ...om twee voetbalclubs te laten fuseren. <laughs> het is een hele moeizame affaire geworden. Het is allemaal emotie. Ja. En ik denk dat je die emotie overboord moet zetten en moet denken aan wat is, wat, is, wat is nuttig, wat is praktisch. Kortom, hulde aan de AVRO en de tros voor deze stap. Ja. Ron Brandsteder, dank. Graag gedaan. Hey, hey, hey, Ad Visser was 15 jaar lang presentator van AVRO Stopop. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gaat u dat uh, avondje AVRO missen? Nou, als ik dat avondje avond zou missen, dan zou ik het al heel wat jaren missen. Want dat avondje zoals dat destijds uh, genoemd was, uh, zijn we al heel wat jaren kwijt. Maar als het om uh, deze ontwikkeling gaat, vind ik het wel... Uh... De meest uh, verstandige zet die je uh, kan doen. En zeker op dit moment omdat je de eerste bent. En bovendien, men heeft hem nog niet gezet. Men heeft hem aangekondigd. Dus je kan uh, politiek ook nog alle kanten op. Ja, maar het schudt de boel wel lekker uh, wakker alvast. Ja, en, en heel verstandig. Want het zijn de twee grootste omroepen. En uh, als, je, uh, je, als je het ziet als merken, dan zou je hier, als je die in stand laat... ...ja, dan kan je bij wijze van spreken een soort uh, Unilever uh, uh, creëren, maar dan uh, binnen de omroep. Nou kennen we jou als een uh, creatief mens, dus... Uh... Ja. Een nieuwe naam, heb je al iets bedacht? Nou ja, je komt daar natuurlijk bij. Kijk, als het de Travo of de Afros zou worden, dan uh, geeft dat beide namen al aan. Uh, dat je zegt, nee, kijk, dan is de één dominant ten opzichte van de ander. Ik denk dat je die twee namen eigenlijk moet handhaven. Advisser, hartelijk dank. Ciao in Tros Dierenmanieren. Martin Gaus, die presenteerde voor de Tros succesvolle programma's zoals Dierenmanieren en Natte Neuzen. Goedenavond. Hallo, dag. Ja, wat is uw gevoel op deze dag... dat de Tros toch een beetje ophoudt te bestaan in de oude situatie? Nou, ik weet dat ze er twintig jaar geleden al mee bezig waren. <laughs> dan uh, zaten we erover te praten om er uh, dierenprogramma's bij elkaar te zetten... om dan gezamenlijke producties te gaan maken... Um, het kwam ook wel eens voor dat we ergens zaten... en dan vroegen we aan het publiek... Yvonneer, um, bij wie hoort je nou? Bij de Afro of bij de Tros? En dan zag je de mensen diep nadenken. En dan, ja, dan was het ook af en toe Afro. Dus dan kreeg je dus het, het gevoel... dat uh, presentatoren zo behoorlijk op elkaar konden lijken. Uh, ja, ja. Maar, maar de Tros is wel een, een ander soort omroep altijd geweest... als de Afro. Bij de Afro... Um, ja, ik vind ze allemaal heel erg aardig... maar rommelde het... Um, veel meer. En als er afspraken gemaakt moesten worden, um, robbelde dat behoorlijk. Dat ging dus niet van een leien dakje. Nou, uh, weet jij veel van honden en van het dierenrijk. Maar daar kan je altijd natuurlijk goede adviezen op baseren. Hoe moet je zo'n fusie nou uh, begeleiden? Moet je ze eerst aan elkaar laten snuffelen of meteen met elkaar opsluiten, die bestuurders? Uh, ze moeten uh, uh, ophouden met omroep. Zijn, maar onderneming te worden. Ja, ja maar Friesen... op basis zijn net honden. Ze pissen tegen muurtjes om een territorium oh, het, af te bakenen. Ja, het is verschrikkelijk. Maar wat, wat nodig is, dat iemand een lange termijn in zijn hoofd heeft. Martin Gauss, hartelijk dank. Alsjeblieft. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Morgen is er natuurlijk weer een oog en dan zit hier in de oogstudio Kees Gimbergen. Ik wens u nog een hele warme nacht.